Awb Verkeersinformatie met twee afsluitingen. De A1 Hengelo richting Apeldoorn. Die is dicht tussen de afrit Rijzen en de afrit Markelo. Het verkeer wordt omgeleid. En de A10 Ring Amsterdam, de Nieuwe Meer richting Koenplein. Die is dicht tussen Westpoort en knopend Koenplein. En dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. En ook daar is een omleiding ingesteld. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max.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 Gefeliciteerd met de Internationale Vrouwendag. Het is 8 maart en dat betekent dat we allemaal een beetje jarig zijn. Tenminste, de vrouwen. Mannen mogen ook gewoon bellen hoor, naar Nachtzuster vannacht. Want mannen en vrouwen stellen dit programma samen door vragen te stellen. Loop je rond met een vraag en wil je die vraag graag voorleggen aan de mannen en vrouwen die luisteren naar Radio 1, bel dan nu naar 0800 1121 of uh, mail even naar nachtsusterapenstaatjeomrobmax.nl Twitteren kan ook, @nachtzuster en er is een chat tijdens dit programma. En die is te vinden op omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan gewoon even de chat aanklikken. Ach, wat is het eenvoudig allemaal. Het allermakkelijkste is de telefoon pakken 0800-1121. Ze ligt koele handen. En kijk me even onderzoekend aan. Ze me bij het drinken van wat water. Ah, zuster blijft nog even bij me staan. Afsusster, wat moet ik zonder jou beginnen? Afsusster, ik ben van binnen. Afsusster,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 Nacht sister. wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. brand van binnen. Nacht zusten, bijnacht wat ben ik zonder al je zorgen. Nacht, al ik te morgen. Nacht <middels>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 Ik zonder jou beginnen, nachtzister. Ik brand van binnen, nachtzister. Ik doe iets van de pijn. Op ben ik zonder oude zorgen? Nachtzister, haal ik de morgen? Nachtzister, doe iets van de bij Op nachtzister, auw. Nachtzister, auw. Op nachtzister, auw. Iets van de pijn, pijn, pijn, pijn. Op nachtzister. Nachtzuster, oh, oh, oh. Nachtzuster, oh, oh, oh. Nachtzuster, Nachtzuster. Zelfs dat blijf ik mooi vinden. Die laatste, Oehoe! ja, een Nachtzuster van Doe maar was dat op Radio 1 bij Omroep Max. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen als je een vraag hebt en die graag een keertje wil stellen op Radio 1. Mevrouw Scholten, ja. ja. Ik had een vraagje over een bepaald soort muziek. Dat, uh, ik heb dat een keer opgenomen, heel, uh, ja, misschien wel 30 jaar geleden. Ja. En ik weet niet meer wie dat, wie dat zijn en hoe ze heten. En wat voor muziek dat is, dat wil ik graag weten. Wat een toestand. Dat, moet ik het laten horen? Nou, ja. volgens mij uh, was je er al een beetje mee begonnen. Ja, ik, <laughs> Houd de telefoon maar bij de platenspeler. Ja, nou ja, bij de, bij de cassette, ja, Oh, de cassette recorder, oh, de, ja tuurlijk. De, <laughs> nou, dat maakt niet uit. Komt-ie. Fantastisch. Hoorde je het? Ja. Ja, ik vind het zo leuke muziek. Ik, ik vind het ook leuk. Goed, dus ik kan het moeilijk zoeken dan, hè? Ja, nee, ik kan het me voorstellen. Oh. Ik, uh, ja, ik vind, het, ik vind het echt prachtig. Ik vind het schitterende muziek, hè. Goed. Ja. Ik, ik word helemaal blij van. Waar komt het is, dit? Het is, Weken... wel, het is wel instrumentaal, is het, hè? Ach, ja, het was me niet opgevallen. Waar komt het cassettebandje vandaan? Uit de lift? Nee, het was een uh, LP, was het. Oh. Ja, en ik heb al die LP's heb ik weggedaan. Dat het natuurlijk uit is ja. Ja, en, ja. en ik heb het waarschijnlijk een keer op een, op een cassette gegooid, ja. maar de kwaliteit is natuurlijk niet goed. Nou, ik vind het ook niet mis hoor. Mogen we nog een stukje horen? Ja hoor, komt ja. ie. Al oh, onze medewerkers zijn in gesprek. Ik vind het schitterend. <laughs> ja, het doet mij wel een beetje denken aan zo'n um, uh, uh, ja, zo, zo uh, klantenservice-nummer. Al oh, onze medewerkers okay. zijn in gesprek. Er zijn nog 34 wachtende voor u. Blijft u alstublieft aan de lijn? <laughs> ja, ja, inderdaad. Ja, <laughs> ja Maar ja. Maar geen idee uh, wat ik, het is. Nee, ik weet het dus ook niet. Ik heb zelf een programma die muziek herkent. ja. En die kent het ook niet. Nou. En dat is dan heel moeilijk zoeken. Ja, dan wordt het wel heel. Uh, Mogen we nog een stukje? Ik vind het wel lekker. Een Een andere nummer, dit. Oh. Ja. Oh. Heerlijk. Ja, ze vindt het heerlijke muziek. Daarom wil ik het ook graag hebben. maar ja, Het hoor je, als nou, je nou nooit weet, op de radio. Ik weet het speelt. Nee, dat schiet niet op. Nee, en ik weet niet hoe het, hoe het heet, dus dan uh, moet ik zoeken. Dan ja, dus vast iemand die dat weet. Ik hoop het. Kan die even teruggespeeld naar het eerste stukje nog een keer? Oh, een beetje moeilijk. Je, de, dus het staat op een DVD. Op het dvd maar oh, oké. Okay. Nee, ja, dus ik dacht, je moet even de, de twee driehoekjes naar links. Maar het is het DVD. Uh, het gaat een beetje moeilijker dan, hè? Ja. Hm, mm -hmm. Wat even gebeurt kijken. er nu? En nog heel het even de telefoon beetje... erbij. Dat we het even goed allemaal gehoord hebben. Een ogenblik hoor. Ja. Uh, dan moet ik het even stoppen. Je moet het twee dan keer dan op hetzelfde dan... knopje, moet je even... Even wachten, hoor. <laughs> <laughs> een beetje moeilijk allemaal. Een ogenblik. Restart. Okay, Terug naar het hoofdmenu. Komt-ie. Ja. Zo, wat doe je het? Vierde verdieping. Huishoudelijke ja. Ja. artikelen. Ja. Ja, dat is leuk, ik vind het heel rustgevend. Ik wil ook dat cassettebandje. Ja, ja. <laughs> uh, ik ga op zoek naar de, de titel, de uitvoerende en uh, waar het te krijgen is. En hoe, wat voor soort muziek. Volgens mij is het Mexicaanse, maar dat weet ik niet zeker. Ja, daar gaan we achter komen. Dat moet toch okay. lukken? Okay. Ja, dat dacht ik ook. Nou, uh, veel plezier nog even met de DVD. Ja. Ja hoor, bedankt ja, Oké, okay, dag. <laughs> ja, dag. 0800 1121, als je mevrouw Scholte uit Delft kunt helpen. Uh, even kijken, want dan moet ik natuurlijk... Uh, de uitvoerende, of titels, zou ook leuk zijn. En wat voor soort muziek het is. <laughs> leuk. Ja, 0801121 Rob van Gemert. Ja, als dit. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Goedenavond. Allereerst even de complimenten voor jou en je fantastische programma. En mevrouw Scholten, vergeet mevrouw Scholten en, en mevrouw de team, piem piem piem piem Muziek niet. Ja, ja, ja, die heeft nee. de stemming wel gezet, hè? Nou, we zijn echt, ik ben, nog, ik ben <laughs> zelden zo vrolijk dit programma begonnen. Ja, precies. Ja, precies. nou, um, wat kan ik, ik voor je doen, ik, Rob? Ik, ik zal me vraag stellen. Het oh. gaat over het opladen van batterijen. In mijn geval uh, van die penlight-batterijen, van die dunnetjes, weet je wel. <laughs> dit nou. klinkt een beetje als je zegt in mijn geval alsof jij die hebt. Ja, van die penlijtbatterijen. Ja, maar neem maar je je al de alsof de ze in je zitten. Zo van, we oh, moeten even... Oh, nee. mijn, mijn mijn geval, ik, uh, ik ga dus op uh, AA-batterijen. <laughs> nee, alles, alles functioneert wel normaal zonder batterijen. Ik heb nog geen pacemaker. Nou, dat, ja, dat is dan weer heel veel informatie. Ja, goed. Rob, maar uh, de, de kleine batterijen die je opgeladen ja, moet je hebt, ja? je hebt, je hebt, je, ik, ik maak het onderscheid alleen, omdat je hebt ze misschien ook voor andere batterijen. Maar ja. in mijn geval, ik heb zo'n zo, zo kastje van het merk Hama, mag ik niet zeggen natuurlijk, maar daar kunnen vier batterijen in, op het moment dat ze aan opladen toe zijn. En dan zet je het stekker en stopcontactje, het schakelaatje op het apparaatje op vier, en dan krijg je een rood lampje, zo van, ze worden opgeladen. is niet goed nog, ja. Nee, nee, nee, oké, dat is logisch, hè, dat het rood is, omdat ze zijn half leeg, drie kwart leeg, weet ik veel. En dit ho, ho, ho, Rob van Geemart. Ik ja. weet niet veel, maar je moet de batterijen eerst helemaal leegmaken en dan pas gaan laden. Het is altijd zo grappig als ik dit soort stomme opmerkingen maak, oh, die nou, ik ook maar ja, weer gehoord ja, dat heb. Dan gaan mensen weer bellen over. dat dat niet dat waar was, is. Ja. Dat, dat was mijn vraag twee, maar ik weet niet of dat ik die mag stellen. Oh. Uh, want die vraag is van, ik weet inderdaad dat van, ja, mijn scheerapparaat bijvoorbeeld, dat laat ik eerst helemaal, uh, nou... Uh, Tot het echt helemaal leeg is? Ja. ja, maar ik weet dat, maar waarom is dat? Want je zou zeggen, als een ding toch nog voor een derde vol is, dat scheelt toch weer? Ja, ik denk dan maar hetzelfde als het vullen van een fles water waar nog een derde in zit, dan hoeft er maar twee derde bij. Ja, maar het, is, het schijnt niet hetzelfde te zijn. Nee, gek is dat hè. Ja. En, en ik neem dat voor zoete koek aan. Alleen waar, waar, dat is dan vraag twee. Waarom is dat? Dat iets wat je op kunt laden eigenlijk eerst helemaal leeg moet zijn. Ja, ja. Ja. Waarom? Ja. waarom? waarom ja. is dat? Ja. Subvraag. Ja. ja. Nou, en dan terug naar, die, uh, naar de vier batterijen. Naar de oorspronkelijke vraag, ja. Naar de oorspronkelijke. Nou, laten we ervan uitgaan dat ze helemaal leeg zijn. Meestal zit er nog wel wat in. Ja, ik, uh, je hebt geen metertje erop zitten, hè? Nee, Dus uh, nou, dan stop ze wel. met z'n vieren in. En uh, nou, pak weg na een half uur, dan is het lampje groen. Dus dan mag je ervan uitgaan dat de batterijen helemaal volgeladen zijn. Ja. Maar ga je ze nou van plaats verwisselen... Huh? Dus de twee buitensten naar binnen en de twee binnensten naar buiten... Hmm. En dan gaat het lampje weer op rood... En dat kun je, nou, ik wil niet, niet over dat, maar bijna eindeloos herhalen. Dan denk ik, wat is dat voor een onzin, joh, want vol is toch vol als je die kringen erin stopt. En dat lampje wordt van rood, gaat naar groen, zeggen nou, het is vol. Maar nogmaals, verplaats je ze dan, en dat kan je een aantal keer herhalen, dan krijg je iedere keer weer rood. En hoe lang blijven ze dan rood? Nou, iedere keer wel wat korter. Oh, oké. Okay. Ja, iedere keer is het wel zo dat het groen verschijnt eerder. Ik kan het niet een minuut uitdrukken, want zo goed heb ik het niet bijgehouden. Oh. Maar het is buitengewoon, ja, ik vind het een beetje irritant, eerlijk gezegd. Het zal wel technisch heel logisch zijn, oh. maar ik, ik vraag me iedere keer af waarom is dat nou? Nou, je zou nog kunnen denken, dat is het dus niet, maar dat helpt altijd. Dus ik, als ik zeg wat het niet is, dan gaan mensen bellen met wat het wel is. Nee, wa, maar wat ik wat dus, wat dus nog zou kunnen denken is ja? dat het op tijd gaat. Dus dat jouw opladertje denkt van, nou weet je, de gemiddelde batterij is na oh. een half uur opgeladen, dus ho, wacht, ik voel dat je, me weer, uh, dat je weer een uh, batterij uh, aandoet. Nou, over een half uur, dan wordt het lampje groen. O, oh, dat heb ik nog nooit aan gedacht. Maar, maar dat, dat, die theorie die ja, heb je zelf ja. alweer uh, van tafel gevecht door te zeggen dat het wel steeds ietsje korter wordt. Dus dat zou dan niet... Ja, iets, uh, maar dat kan ik niet kwantificeren eerlijk gezegd hoor, maar dat merk je gewoon... Dat oh, zou je... gewoon in je hoofd kunnen zitten. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, nou, wie weet is dat het antwoord wel. Ja, ik zou ik wel eens... dat een onpraktische manier van aangeven vinden. Maar ah, je uh, weet het niet. Ja. ja, ja, ja. Ik vind het ook raar. Ja. Moet je luisteren, ik ga er niet aan stuk, hoor. Ik ga er helemaal niet aan kapot. Nou, nou, hoe? En, uh... <laughs> en, en, en heb je wel eens uitgerekend wat het kost, al die energie? Zeker als je gaat zitten proberen hoe vaak je de batterijen kunt verwisselen. Dat heb ik me wel eens Ten afgevraagd. Ten opzichte wat van een paar nieuwe, uh, ja... Ja. Nou, wat ik me ook wel eens afvraag van, stel je voor, ze zijn helemaal opgeladen en je laat die stekker erin. Blijft dat nou stroom kosten? Of is er een soort mannetje binnen die zegt van, ik hou de stroom tegen, dus het kost niks meer. Hang van dat rode lampje af, want als dat, dat rode lampje brandt, het kost stroom natuurlijk. Dat wel, maar als het groen is. Ja, en, ja het uh, groen lampje uh, kost ook stroom. Nou, dat vraag ik me af of dat dan toch gewoon de stroom... Ja, is ja ik begrijp die... wat je bedoelt, ik begrijp ja, wat je bedoelt. Ik ga met je mee in dit verhaal. Ja. Blijft die nou stroom leveren, ja? Ja. omdat eenvoudig dat die stekker er maar in blijft zitten? Dus ja. eigenlijk heb ik dan drie vragen, ja. Ja, oh ja, ja. We moet wel die volgende subvraag. Blijft <laughs> die? Sub maar ja, ik dus heb waarom? zo het gevoel dat één iemand dit allemaal in één keer kan beantwoorden... Dat en dat hij waarschijnlijk Hans het ja. ja. Een elektrotechniek is of zo. Ja. Ja. Hé, hé, nou... Wat ja? een toestand op de vroege morgen. Nou, je hebt wel lekker meegedacht, hoor. Eerlijk wel. Ja, je hebt er ja. niks aan, maar als ik nog een keer niks voor je kan doen, dan bel je maar, hoor. <lacht> ja. <lacht> ja <lacht> nou, ja. Uh, Rob, ik denk dat het goed gaat komen. Astrid, reuze bedankt, hè. Oké, okay, dag. Ik blijf luisteren. Joe, vergeet okay, je telefoon yo. niet op te laden. Ja, ja nee. heel oké. Okay. Ja. Doeg. Ik gaat op zijn consultje, daar. Heel goed, Daag. op z'n ja. 0800-1121. Ina van der Molen. Ja. Goedemorgen, nacht. Goedemorgen. Dag, of, uh, ik hallo. Ik heb een hele idiote vraag. Mooi. Want tot nu, nu toe is het niveau iets te intellectueel. Ja, maar <laughs> dit is een hele lieve namelijk. Oh. Iedereen in Slotervaart, ja. waar ik woon... Ja. ...waar ontzettend gebouwd wordt... ...dat ja. hele veld, dat staat vol met... Ze dus zijn nu met de daken bezig zelfs... ...ja... Um, Noemt elkaar broertje en zusje. Echt waar? Ja. Je komt een winkel binnen. Ja. En je gaat, een, omdat ik vegetariër ben, een, een kaasbroodje kopen. Ja. En je zegt, hallo, dag zusje, zet dan tegen je. Niet waar. Ja, echt. Dan zeg ik, nou, dag broertje dan. <laughs> ja. En dan koop ik dat kaasbroodje. Of ja, dat... een stokbrood. Of... Daar laat je je natuurlijk niet van weerhouden. Nee, maar ik nee. wil weten waarom dat is. <laughs> ja, ik ben toch wel eens in slotenvaart geweest. Maar ik denk toch dat het aan jou ligt, Ina. Zie ik eruit als een zus? Ik denk dat je zo'n typisch... Uh... 74 jaar oud. Ik denk dat er zuster op je voorhoofd staat. of ja, Ik weet het niet. Kijk, want het is namelijk ook... Ja. En bij de kinderboerderij daar. Oh, daar doen ze het ook? Daar doen ze het ook. En Ina, het ja. is niet toevallig familie van je... bij de kaasbroodjeswinkel en, broodjeswinkel en nee, de kinderboerderij? Nee, natuurlijk niet. Oh? Nee, ik weet... Uh, ik, ik bedoel, ik ben langzamerhand al mijn familie kwijt. Ja. Ik heb nog één lievelingsbroer. En uh, uh, dan verder heb ik alles stief en half... Maar daar is ook de helft van weg tussen. Uh... Ja, ik was de oudste van negen. En als jij binnenkomt, zeggen ze hallo, zusje. Ja. Dus niet, hé hey, zus, maar nee. zusje ook nog. zusje. Goh. Het heeft wel iets schattigs inderdaad, daar heb je ja. wel gelijk in. Ja, je gaat de aardappelboer binnen, waar het hartstikke goedkoop is. Ja. Of de pizzaboer. En uh, waar je uh, gewoon lekker op het terras met een, uh, met een sigaretje daarbij... Uh, even uh, van die slangetjes zit te eten. In Slotervaart. Slangetjes? Ja, eh... Uh, uh, uh, uh, spaghetti! Spaghetti, ja. Ja, slangetjes. <laughs> ja, dat zijn okay. dan slangetjes. Ja, nu je het zegt. Ja. Ja. En die draai je dan om zo'n vork van plastic. Oh. en dan. Uh, een goed systeem. Ja. Ja, en hey. dan zeggen ze, hey zusje, wil je nog wat uh, tomatensaus ja. bij de slangetjes? Was het lekker, was het lekker, zeg je dan. Zusje. Dan zeg ik altijd mjam mjam. <laughs> en, en, en, en doe die vingers langs mijn oor. En je weet zeker dat je niet in Sesamstraat woont. Nee, <laughs> dat klinkt heel nee, gezellig, mjam nee. mjam. Ja. Nee, ik woon in de Jamvoermanstraat. Oh daar. Ja, dat is wel een gezellige buurt. Ja. Nou ja, ja ik, uh, waarom? dat is wel een mooie vraag. Waarom noemt men Ina van der Molen zusje in slotenvaart? Nou, ik ja, ben benieuwd. Waarom noemt men elkaar. Ja, om hem iets te veralgemenen. Ja. Zusje, zusje. 0801121, broertjes en zusjes Turkije, van Nederland. met Turkije te oh. maken, dat kan natuurlijk. Want? Omdat hier ontzettend. Veel Turken wonen. Even dan, Ina, voor mij, maar is dan de uh, meneer of mevrouw bij de kinderboerderij. en de meneer of de mevrouw in de kaasbroodjeswinkel? Zijn dat Nee, dat zijn geestige mensen. geestige mensen. Gewoon die. Uh... Ja, dat is geen antwoord. Nee, gewoon geestige mensen. En die zeggen niet tegen mijn zusje. Die zeggen uh, hallo. En dan gaan wij vieze moppen tappen. Ik bedoel dat. Oh. dat... Dat hebben we dan ook. Tuurlijk. Ja. Ik bedoel, uh, en, en, en soms heb ik geld bij me en soms moet ik even pinnen. Ja. Ja. En soms heb je een tasje bij je en soms moet je ik een plastic tasje aanschaffen. Een, ik heb altijd oh. een tas bij me. Oh, dat scheelt dan. In altijd. de aanschaf van de plastic tas. Waar, waar ja. de dingen in kunnen. Okay. Altijd. Nou, uh, en Ina, wat voor het tappen jullie dan zoal... Ja, uh... ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het is altijd zo met moppen. Op het moment dat je erom gevraagd wordt, dan is het... Uh... Moeten we een schuine mop verzinnen? Nou ja, nee. Ja, iedereen, iedereen is bang, bang voor de dood. Dood, ja. ja. En dan zeg ik, uh, oh god, en dan uh, daar leg ik en dan sta ik rechtop of zo, weet je... Ja, dat, nou, de, dat die heeft nog wat werk woordien. nodig. Ik hoorde toevallig net Pieter Jouke bij, uh, bij het vorige programma. Misschien dat hij dan nog een workshopje op los kan laten. Ja. Ja. Um, Ina? Ja, ik vind uh, het een prima programma. Oh, gelukkig. Nou, dan. Ja, nee, het dan, ja. is het. Naast uh, uh, wat er gisteravond was, die man die ze ontzettend... Veel van muziek weet. Ja, de Rolkoenders, die weet alles ja. van muziek. Ja. Oh, en dan zit ik ineens in mijn jeugd. En dan, dan denk ik, en toen was ik daar. Maar nou, nu ga ik ophouden, want als we over het programma van gisteren gaan zitten praten, dan. Uh, ja, dan. dan krijgen we ook eergisteren nog. En voordat je het weet, zitten we drie jaar terug. Ja, maar toen jij ook al er ook al was. Dat, dat, daar zit wat in. Ja, dus eigenlijk kan. Nou goed, Ina, ik ga nu eerst even op zoek naar de vraag waarom men jouw zusje noemt. Ja? ja? Dat, dat wil ik absoluut weten. Kijk, 0800 1121. Dag zus. Dag. Dag. Dag. Get up yeah, grandma! Or rather, would you care to dance, grandmother? Do, do, do, do. Kijken of er nog nieuws is over Terence Trent Darby. Dat valt, geloof ik, wel over de kansloze, onder de kansloze missers. Wat missies. Want uh, ja, er gebeurt niet heel veel nieuws meer. Terence Trent Darby was dat in ieder geval. En Dance Little Sister 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen. als je bijvoorbeeld deze muziek herkent. waar mevrouw Scholten naar op zoek is, een enorme hit. Titel, na-uitvoerende of de soort muziek, daar is mevrouw Scholta uit Delft al snel tevreden mee. Rob van Gemma die wil graag uh, weten ja, alles over zijn batterijoplader. Hoe komt het dat als de batterijen vol zijn en het groene lampje gaat branden... en hij verwisselt de batterijen binnen in de batterijoplader... dat dan het lampje weer rood wordt en dan na een tijdje pas weer groen... Uh, waarom moeten batterijen in principe helemaal leeg zijn... voordat je ze op gaat laden? En stel nu dat je de batterijoplader in het stopcontact laat zitten... zonder batterijen erin, kost het dan toch stroom? Kijk, het is een hele verzamel, uh, echt een, een hele kudde aan vragen... over de batterijoplader. 0800-1121. En Ina van der Molen wordt in Slotenvaart regelmatig zusje genoemd. En ze vraagt zich af waarom dat is. 0800-1121. Richard Bende, nacht. Goedenacht, Astrid. Hallo, zeg het eens. Bedankt nog voor je nachtzoen van gister. Goh, ja. Nou, wat leuk. Ja. Er de, de, de hebben twee gezien. mensen gekeken. De buurvrouw ja. had het ook gezien. Ja. Ja, de, ja, dat is een programma van de Icon. En dan mocht ik een langs langskomen om een nachtzoen aan heel Nederland te geven. Ik vond het een leuke ervaring. Ja, ik vond het ook leuk om te zien. Nou, mooi. Hij is aangekomen, begrijp ik. Ik heb een gezicht bij je stem. Ja, dat ook, hè. Ja. En wat kan ik nu dan voor je doen? Nou, mijn vraag is dat uh, als, als kleine kinderen beginnen te leren lezen en schrijven, ja. gaat dat moeilijk. Maar heel vaak kunnen ze wel heel goed in het spiegelschrift schrijven. Echt waar? Dat nooit is aangeleerd. Ja, is, volgens mij is het, tenminste bij mijn dochters is het zo dat ze gewoon letters nog verkeerd omschrijven af en toe. Ja oké, okay, maar dat is een beetje hetzelfde hè. Ja, maar er zit, ik denk dat als je ze zou vragen om alle letters andersom te schrijven... dat ze ze dan regelmatig ook goed gingen schrijven. Ja, dat weet ik niet, omdat oh. uh, ze doen dat wel consequent... En, en soms zelfs beter dan wat ze is aangeleerd. Oh, oké. Okay. En dat is de vraag, waarom ze dat doen? Ja, dat, dat, dat, dat moet iets met, met de hersenen, linkerhelft of rechterhelft, of weet ik het. Ja, ja. Ja, want het is wel eigenlijk best wel moeilijk, lijkt het me, voor kleine kinderen om letters in spiegelschrift te schrijven. Ja, precies. Dat is ja. De... Ja. Nou, waarom is dat 0800-1121? Ik ga mijn best doen, Richard. Oké, okay, high five. Bob, de oortjes. <laughs> ja, vergeet je oortjes niet. Wel <laughs> trusten. Dag, Hans Peperkamp. Goedenacht, daar ben ik weer. Goedenacht. nou Hans, jij weet vast hoe het zit met de batterijen of bel je daar niet over? Nou, dus, uh, mijn vraag werd ook gesteld uh, de ontdekker van het magnetisme. en het ook met de batterijen laten maken. En er zijn een paar uh, grootheden, wetenschappers zoals Edison. Dat is Wacht even hoor, want ik, uh, heb ik niet opgelet? Is er een vraag over magnetisme geweest? Ja, die, nou, die wou ik eerst uh, stellen, want ik kwam die batterijvraag er tussendoor. Oh. Dus vandaag. Hè? Dus mijn vraag was gewoon... Oh, ja, jij, jij, Hans, hebt gewoon de vraag, een vraag over magnetisme. Ja, dat heeft ook even met die batterij te maken. Maar oh. dat kwam er tussendoor. Dat was ik nog aan mijn telefoon. Oh, zo. Magnetisme. Ja. Nou, vertel dan eerst die vraag. Ja, magnetisme. Nou, het is namelijk zo. Uh, het ontdekker van het magnetisme, ja. uh, wie is dat? Is dat Edison? Ja. ...Tesla of het is dus Macron niet. Dat zijn de drie grootheden in de voorgaande eeuw die de hele wereld hebben toen veranderen. Oh. Dus uh, dan mijn vraag is, uh, wie is de ontdekker van het magnetisme? Nou, als uh, wij geen uh, uh, magnetisme zou, uh, zouden ontdekt hebben... ...dan konden we elkaar niet volgen via de radio. Nee. Via allerlei draadloze energieoverdracht. Uh, dus dat, dat uh, levert nog in steden terkwerk... Ja, okay. Dat is mijn vraag. En over die batterijen. Ja. Eh, die meneer had over van als er geen batterijen zitten. en hij blijft onder uh, stroom staan. dan interesseert alleen. dat er wat spanning op staat. 230 volt. Maar er wordt geen afname. Kijk, je moet stroom vergelijken met een waterkraan. er staat 3 atmosfeer druk op. en zolang de kraan nog dicht gedraaid is. dan wordt er niks gebruikt. Maar zolang je gauw je de, de kraan los dan gaat je vloeien en dat ga je betalen. Dus met, met elektriciteit ook. Dus staat uh, 32 volt staat er op je leiding. En als je je lampje aan doet, dan gaat de stroom vloeien. En die stroom betaal, betaal je. Dus uh, dat is vraag is al opgelost. Dat uh, het gebruik, als die uh, oplader uh, geen batterijen zit, wat onder stroom, dan wordt niks gebruikt. De batterijen, de opladerwagen, je zit een soort geheugeltje in. En die moet je eerst helemaal laten. Uh, leegvaten stromen, om zo te zeggen. Ja. En dan weer opladen. Uh, dat duurt ongeveer 7 of 8 uur. Dat is de eerste fase. Uh, het is vaak een op de vlakte spanning. Dan krijg je gewoon een batterij. Ja. Dat is een chemisch proces. Maar wat er met de oplaadbare batterijen is, dat zijn er allemaal in. Het is vergelijkbaar met een condensator. Dus je gaat het denken, maar je je met een enorme uh, aantal energie zitten in die batterijen. Maar het is wel, steeds, uh, het is wel uh, veel minder dan als een, als een gewone batterijen. Nou, dat is ook weer een beetje wat uh, de man mag niet testen meer. Ja. Dat is een beetje te nou, uitleggen. en dan komt het elkaar daar weer even tegen. Nou, ik, ik ga in ieder geval, dat moet lukken, om in ieder geval een antwoord te krijgen op die vraag. Oh. Telefoonlijn hoorde ik volgens mij weer ontploffen. maar um, Nou ja, inderdaad, weg is die weer. Uh, Hans Peperkamp dus met de vraag over magnetisme. Wie is de ontdekker? Edison, Marconi of Tesla? En uh, nou ja, met enigszins een antwoord op de vraag over de batterijen. Maar mocht jij ook een antwoord weten, bel dan gewoon hoor. Want ik snap het niet zo goed. 0800 1121. Erik van de Weenamp. Hallo. Hallo. Uh, je spreekt met broertje. Wie? Oh. Het broertje. oh, krijgen we dat? Nee. Nou, als jij uh, geen Rolf ik, of Paul ik, heet, uh, dan ben je mijn broertje niet hoor. Hallo zusje. Nou oh, ja. <laughs> ik zeg vroeg nee, erom. ik had ja. uh, denk ik ja. wel antwoord op uh, die eerste vraag over de muziek. Oh, de, dat, uh, dat, mooie, dat mooie, prachtige. <laughs> dit. Ja, dat zei. Ja, <laughs> nou, vertel maar, Erik. ...zijn volgens mij Los Paraguayos. Los Paraguayos? Ja. <laughs> en uh, weet je nog meer over Los Paraguayos? Ja, het zal wel ergens uit Zuid-Amerika komen. Uit Paraguay misschien? Nee, maar dan weet ik het ook niet meer van. Oh nee, nou iets met Los Paraguayos. Kijk, het is altijd goed om een voorzet te geven, dan kan iemand anders hem inkoppen. Ja, precies. Goed. Dag broertje. En zusje, uh, oh, ja. uh, uh, dan heb ik ook nog een hele andere. oh uh, Over die, uh, die batterij, ja. uh, um, of dat stroom verbruikt als je niet oplaadt. Ja. Het antwoord is ja. Oh. Want er, het is gewoon een transformator die in die stopcontact stopt. Ja. En in principe neemt hij gewoon stroom af. Ja, maar het gaat nergens naartoe. Die stroom. Jawel. Oh. In de transformator zelf. Oh ja. En, en, en waar gaat het naartoe dan, behalve naar het lampje, dat hij aan of uit is? Nou, ja, dat maakt dan verder niet uit. Maar er oh. zit in ieder geval stroom op. Oké. Okay. Nou, duidelijk. Okay. Ik zet een vinkje. Dankjewel. Graag gedaan. Dag broertje. Dag zusje. <laughs> 0800-1121. Uh, Robert of Robert? Ja, Robert. Robert Verkade? Ja. Weer ja, familie ik... van de koekjes? Uh, ja, Ja, beetje wel, ja. <laughs> Echt waar? Ja, uh, mijn overgroot, uh, moet ik even denken hoor. Oh ja. Van uh, moederskant? Ja. En daar dan weer familie van, neefjes en nichtjes, die hebben vroeger uh, in de koekjesfabriek gewerkt. Gewerkt ook? Ja. Leuk. Het was, was echt leuk, want ik, ik zou nooit meer vergeten... want ik was toen best wel een klein jochie. Ja. En die man, die was best wel ziek. Maar ik had die man nog nooit gezien, hè? Welke man? Ja, de, ja ook familie van... Uh, de grote familie. verkade? Ja. Ja. Maar, maar hij had ook nog zijn vrouw. Dus die was ook aardig op leeftijd. Maar alleen, hij had heel erg... Uh, ja, problemen en zo. Maar ja, hij, die dag voelde hij zich waarschijnlijk zo goed... dat hij mij uh, had meegenomen naar die kaderfabriek. Die stond zeg maar ook uh, half in zo'n uh, kade van water of zo. Z uh, Zaanstad is dat toch? Ja. Ja. Dan ja. nou, had hij alles uh, uitgelegd. En op een gegeven moment ik kwam ik terug. En toen uh, was die uh, vrouw van hem... die was een beetje boos van, uh, dat, dat die man zo ver was gelopen... <laughs> ja, dat is best wel snel eigenlijk Ja, het is eigenlijk helemaal eigenlijk... geen leuk verhaal Het is eigenlijk heel verdrietig Ja, maar ik denk dat die man uh, daar wel heel, heel gelukkig van is geworden Uiteindelijk Ja, dat maar denk had, ik ook wel Hij had toch niet zo lang meer te leven En ik denk sowieso dat mensen gelukkig worden Als ze een koekjesfabriek achterlaten Ja, dat zeker Het ja. staat nog steeds hè? Dus... Ja, tenminste, de fabriek staat er nog En het ruikt nog steeds naar koekjes Maar dat zegt natuurlijk niks ik weet niet of daar nog activities zijn. Wat zeg je? Of? A lot of activity, hoe noem je dat? Oh, a lot of activity. Dat mensen werken. Ja, nee, dat weet ik dus ook niet. Een <laughs> kadefabriek. Ja, goed, maar daar belde je vast niet over. over om over je achternaam nee, te hoop. praten. Ja. Nee, ik had een vraag over. Die, uh, ik, ik weet niet of je reclame mag noemen trouwens. Met de potjes van. Ja, dat, dat, dat, dat is geen reclame. Als je iets noemt, is het nog geen reclame, hè? Oh, oké. Okay. Nou. Nee. Ik wou het over die potjes van Hak hebben. Die, die dingen die zo ontzettend makkelijk open gaan tegenwoordig. Vroeger moest je echt helemaal met een theedoek, ah, met alle geweld, zo'n ding open uh, krijgen. Ja. Nou, Haak heeft nou een mooie uitverdien gedaan. Uh, de grote potjes, daar zitten ze nu ook al op. Maar wat ik me dan afvraag, uh, komen dan zelfs ook al die andere supermarkten met hetzelfde. Maar ik weet ook niet wie het bedacht heeft, ja, ja die, die deksel die je zo makkelijk los kunt draaien. Ja, want er zit namelijk een soort dubbele uh, deksel in. Oh. die heel makkelijk open gaat. Ik vroeg me al af hoe ze dat deden. Maar er zit dus gewoon een soort dekseltje over het dekseltje heen. Ja, aan ja. Ja. Maar, maar, ja, maar de vraag is een... nu of andere merken daar ook mee gaan komen. Ja. Ja. Of dat, ze dat, of, of dat het... Misschien is het dat wel echt alleen maar een uitvinding van hart zelf. Zou kunnen. Ookie dool. Ik weinig over gehoord. Maar er zit toch ook, dat noemen ze toch een octrooi of zo noemen ze dat toch? Ja, dat zou kunnen. Dat ze gewoon inderdaad octrooi op, die, op, de, op het dekselsluitsysteem hebben aangevraagd. Of het dekselopensysteem. Mm -hmm. Ja, maar met dat soort dingen. Want als je patent aanvraagt op iets... Dan moet het wel heel specifiek zijn. Ook, dan kan het best zijn dat er een andere uh, dekselproducent. gewoon net een ander systeempje. wat eigenlijk wel hetzelfde werkt, erop kan zetten. Ja, of een andere kleur bijvoorbeeld. Ja. Want uh, bij HAC zijn ze nou groen. Al die deksels. <laughs> bijvoorbeeld. Ik ja, denk, misschien ik dat, ik dat, dat, dat, dat, dat dat ook. Uh, ja, maar nou, nou, nou, bijvoorbeeld dan. misschien dat je het dan ook wat uh, opener kan houden. Hoe dat dan ook wereldwijd zit bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat. Ik vind het een geweldige uitvinding. En zeker ook voor mensen met reuma bijvoorbeeld. Die altijd moeite hadden om, om, om zo'n dekseltje open te krijgen. Het gaat niet je kunt het bewijs spreken met, met je duim en je wijsvinger. Kun je hem zo opendraaien? Nou, wat, het is eigenlijk geweldig, hè? Ja, ik. Ja, <laughs> ik ja maar ik wil, ik, ik wil ook weer niet dat hij te makkelijk open gaat. Want dan ben je in je tas met boodschappen alle. alle... Alle nee, uh, potjes slacht. met al open. Ja, nee, dat is ook... Nee, maar ik denk wel dat ze dat zo slim hebben gemaakt. Zolang je niet aan die deksel zit. Ja, want er moet wel wat druk op zitten. Ja. Dat gaat echt niet zomaar open. Nee, nou, nou oké. Okay. Goed. Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik weet niet of iemand dat weet natuurlijk. Maar ja, misschien dat iemand in ieder geval met een beetje voorspellende gaven even kan bellen naar 0800-1121. Ik ga mijn best doen. Dankjewel, Robert. Uh, ik, mag, ik, mag ik jou nog één ding vragen? Nou, nog één dan, hè? Nou, het is niet echt een vraag. Maar ik, ik zit wel eens vaker. Uh, want ik, ik zie jou nu gewoon uh, aan je tafeltje zitten met ja. je microfoon. En dan staat wel eens die open haard staat aan. Maar waarom ja. Staat die bij jou? Dat is toch gezellig? Ja, maar je moet bij mij altijd uit, hè? Waarom dan? Nou, omdat het tvd'tje met de open haard is van Casaluna En Frank Dumors neemt hij mee naar huis. Want hij wil na twee altijd nog even thuis uh, bij de open haard nog even een, een wijntje drinken. Nou, ja, ja ben serieus. Die neemt het. Gaat hij, oh. hij heeft hem er één keer in laten zitten. Nou, hij kon de hele nacht niet slapen. De volgende dag zat hij bij Omroep Max op, uh, op televisie. Zulke wallen. Nou nee, ja, ja. Nee, ook helemaal, dan snap ik dat. Ja, ik ik zet, nou, dat maar nu stoppen. je in het zegt, denk ik ook, mee, ik ga gewoon een keer mijn eigen haardvuurtje aanschaffen. Ik zal eens aan Frank vragen waar hij hem besteld heeft. Het ja, ja, is goed. heel ongezellig. Als ik binnenkom, zet hij het haardvuur uit. Ja, precies. Heeft hij, uh, daar heeft hij een glas water en hop, haardvuur uit. God, dat jou dat nou opvalt. Nou, maar ik noteer Natuurlijk. het even bij, op mijn things-to-do-lijstje. Ja, dat is goed. Ja. Nou, is uh, succes met je uitzending en ik uh, hoop dat ik uh, iets hoor. Ja, ik ook. Dankjewel, Robert. Okay. Dag. Uh, Richard van de Pareren. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Je programma ging volgens mij uh, over uh, het jaar van de, uh, de dag van de vrouw. Nee, toch? helemaal niet. Oh, nee. Nee, dat, ik, dat... Ga niet, ik bepaal nooit waar het over gaat. Dat, daar nee, gaan ook, jullie mag... over. Ja, ja nee, oké. Okay. Dan uh, heb ik toch nog een leuke vraag voor je. Oh, gelukkig. Dat hoop ik maar. Ja. Um, de, de, wat mij altijd uh, geboeid heeft, is het verschil... ...in uh, hersenactiviteiten tussen een man en een vrouw. Ze zeggen wel eens uh, vrouwen komen van venus en mannen komen van mars. Ja, ja. Maar ik heb me ook wel eens laten vertellen... ...dat uh, effectief in ons brein uh, de ene partij aan de linkerkant uh, hersenactiviteit heeft... ...die de andere dan precies weer aan de rechterkant heeft. Ja. Klopt dat? Ja, er nou, is absoluut verschil. Ja, er, er is dus kennelijk verschil. Ja. En, en, en, dat, en dat boeit mij echt, er, er valt het op een of andere manier wetenschappelijk te verklaren of zo? Maar, en, en, en, en hoe kan dat zo zijn, hè? Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Ja. En ik nou heb ja, er wel bent... eens het een en ander over gehoord. Nou, jij bent heel erg erudit. Dat heb ik wat... al heel lang in de gaten. Dus wat ben ik? Mooi. <laughs> Gaan we schelden? doe niet zo hard nee onluidig. helemaal niet nee dat is een compliment eh, lieve ja nee, oh. dat, is, dat, dat is een grapje voor mij want als ik niet weet wat, oh, eerst, ook, wat mensen die smaardig. niet weten wat erudiet betekent zijn over het algemeen minder erudiet maar goed nee, ja um, dat klopt ja dat is ja, maar uh, goed dat, dat, mocht het zo zijn wat ja. ik veronderstel En dan dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat zeg ik nou dat kennelijk bestaat er een verschil in de hersenopbouw van ja. een man en een vrouw uh, laat zich dat op enige manier wetenschappelijk verklaren. En zo, ja, uh, bestaan dan nog uh, subverschillen, hè? Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja nee, ik... Uh, ja. Ik, de, want want je, wat er dan ook nog weer gebeurt... Kijk, je hebt bijvoorbeeld... Ja. Kijk, wij kunnen niet kaartlezen... Nou, dat, dat, dat vind ik een dogma hoor. Maar goed, ja, nou maar, ja. ja, nee, maar wij kunnen. Nou, oh, nee, oké, okay, inderdaad. Anders ga ik ruzie nou, krijgen met mijn soortgenoten. Nou, dat is het. Dat is het serieus. Als ik namelijk een Nou, ja, kijk, zeg maar. ik, stel ja, hè, he, ik, heb, ik, heb, ik heb de, uh, hoe heet dat? De route-ding uh, geval op mijn telefoon. Ja. Dit is echt waar. Als ik dus rij en ik zie mezelf ondertussen op mijn schermpje, zie ik mij mezelf verplaatsen. Ja. En ik ga uh, linksaf en daarna weer linksaf. Ja, weet je er nog? Mm -hmm. ja. uh -huh. Dan draai ik mijn telefoon. Oh jee, ja. Ja, want ik kom... En dan ga je ik... er fout in. Ja? Nee, ja? dat gaat, het... nee, gaat juist goed. Want de, voor mijn gevoel is... moet ik altijd van onderaf de telefoon komen. Dat is een vrouwending, oh, is een want mannen die kijken op een andere manier naar die kaart. Die plaatsen oh, zichzelf op een ja. andere manier in die kaart. En nou zijn er natuurlijk altijd vrouwen die het die juist weer andersom doen. En er zijn ook weer mannen die ook de telefoon draaien... als ze het aan het kaartlezen zijn. Als ik, als ik en veel vrouwen met mij kaartlezen... dan draaien we ook de kaart als we het punt naderen... waar we links of rechtsaf moeten. Maar mag ik je één vraag stellen dan? Nou, je houdt toch wel de, je, je oog op de weg, toch? achter dit dit of niet? Nee, want ik, dat, ik ga er even vanuit dat degene die de kaart leest de bijrijder is. Hè? Want anders dan sta je natuurlijk even stil nee, maar je als je gaat kijken Je hebt je telefoon, hè? Ja. Ja, en, en die ga je dan omdraaien. Maar nee, je houdt toch wel je oog op de weg, toch? Nee, ik zet even de auto langs de kant en dan ga ik mijn telefoon oh, draaien. Natuurlijk. Och, jemig. Dan voel ik me nu heel erg betrapt. Ja, maar, maar om het even het verschil tussen de vrouw en de man uh, aan te tonen. Ja, en. Uh, nee, wat ik ook zo bijzonder vind, dat, ja. dat roept men ook altijd. Vrouwen kunnen twee dingen tegelijk, mannen kunnen dat niet. Ja, multitasken. Ja, dat. Ja. Uh, hoe laat zich dat verklaren dan? Waar, waar komt dat vandaan? Ja, ik weet het dat, ook. Niet. Dat heeft toch een oorsprong of zo, zo'n uitspraak? Um. Ja, nee, maar ik denk dat er ook wel een kern van waarheid in zit. Maar het is altijd een beetje lastig. Want sowieso, het blijft, in mijn gevoel, blijft er gewoon altijd heel veel terug te voeren... op de tijd dat jij een mammoet ging vangen en wij besjes verzamelden. Kijk... Daar, ja. bl daar blijft gewoon volgens mij nog steeds, ondanks dat het al best even geleden is, blijft daar een hoop op terug. Uh, nee, dat, we terug, dat uh... geloof dat we daar genetisch bij belast zijn. Dat, uh, okay. dat uh, daar geloof ik je 100 in. Ja. Want wij moesten een kaart hebben van waar de bestjes zingen en jullie moesten de kaart zo houden dat jullie wisten waar jullie weg konden rennen van de mammoet om hem in de val te lokken. Zeg maar. Dus het is een hele andere functie van het kaart lezen. Al, alhoewel de kaart toen natuurlijk nog niet echt bestond. Wat, wat, wat opschrijf je dat mooi? Als ja, er is niemand meer die er nu een touw aan vast kan knopen, behalve jij. Maar <laughs> dat, is, dat is dan weer een bijkomend uh, iets. Um, maar, nou ja, er is, maar los daarvan, Kijk, bijvoorbeeld, wat jullie bijvoorbeeld ook niet kunnen... zijn je sokken in de wasmand gooien. Dat is ook een mannending... Uh, ik zal je vertellen dat ik ze uh, zeker uh, goed weet te richten. Ja. En ik doe ze ook nog binnenstebuiten. Ja, zie buiten. maar dan ben jij dus een bijzondere man. Dan ben jij waarschijnlijk weer heel slecht in het vangen van mammoeten. Ja, maar die kom je ook zelden tegen. Dat, dat, dat, dat, dat, richt, dat, dat zegt meer over die mammoeten dan over mij, hoor. Ja, die mammoeten die, uh, die worden ook zwaar overschat. Daar zit wat in. Goed, maar het verschil. Heb je nog wel eens een mammoet uh, lopen dan? Nee, het is een tijd geleden. Dat was toen ik ja, bestjes aan het was verzamelen even, was. Ja. ja. ja. ja. Nou, uh, uh, wat is het verschil tussen in de hersenen van mannen en vrouwen? 0800-1121. Ik doe mijn best, Richard. Nou, dankjewel, hoor. Oh, het is al twaalf minuten voor drie. Ja, joh. ja, maar dan, moet ik, dan had ik al lang al een plaatje moeten draaien. Ik heb, ik heb zo lang moeten wachten voor ik je aan de leen had. En uh, ik vind het leuk om je aan de leen gekregen te hebben. Nou, dat is, dat is dan een en voordeel. Wil, ja. Nou, en ik wil je heel veel succes wensen met, uh, met je uitzendingen hoor. Oké. Okay. En ik, wacht, uh, ik luister nog wel even of er een antwoord komt. Ja, dat is altijd afwachten. Nee, helemaal goed. Dankjewel Richard. Hé, hey, groetjes. Dag, dag. Oh, ik moet een plaatje draaien. Uh, wat zullen we eens doen? Hebben we The girl is on fire? Hebben we die? Van Alicia Keys. Die staat waarschijnlijk niet in de Radio 1-computer. Ik had dat misschien iets beter voor moeten bereiden. Maar dat vond ik zelf wel leuk. Want ik meestal draai ik een plaatje dat aansluit op het gespreksonderwerp. En uh, The Girls on Fire gaat over een girl. Want we hebben het over mannen en vrouwen. En over de fireplace die uh, hier is uitgezet door Frank Dumos. Dus um, dat is misschien wel toepasselijk. Even she's kijken. Just ja! Ah, fijn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 Alicia Keys en The Girl Is On Fire. Meneer Joop. Goedenavond. Hallo. Ik heb een vraagje over de economie. <laughs> Want, ja. Waarom? waarom, waarom nou, ik heb een vraag over de wereld. Ik, ja, het kan, maar het is nogal breed. nog. Ja, dat, dat klopt. Uh, ja. Kijk, iedereen wil dat het goed gaat met de economie... Maar op de beurs, daar kun je ook gokken op een koersdaling. Dat het bijvoorbeeld heel slecht gaat met het bedrijf. Ja. Nou, en dat, dat druist helemaal tegen mijn uh, natuur in. Tegen, uh, ja, dat is toch gewoon stom, uh, denk ik. Nou, en mijn vraag is eigenlijk gewoon van... Uh, moet je dat niet verbieden om te kunnen gokken op de beurs... Uh, dat het slecht gaat met het bedrijf? Ik denk dat, dat je dan mij... het systeem van de beurs een beetje onderuit haalt. Ja, maar als je bijvoorbeeld kan speculeren of je gewoon uh, een bedrijf kan ondersteunen, dus uh, je investeert, nou, uh, en je hebt de verwachting dat de koers hoog gaat. Ja. Nou, dat is toch voldoende? Eh... Um... Kijk, als je er geen vertrouwen meer in hebt en je, je pakt geen Philips, maar je pakt, uh, nou, ik weet geen ander merk. Maar uh, ja, dan ga je gewoon over op iets anders. Maar je gaat toch niet tegen Philips uh, bijvoorbeeld uh, gokken? Ik vind dat zo. Ja, het is, een en, beetje, en... het is een beetje uh, alsof je zeg maar naar een bokswedstrijd gaat. En dat je dan kunt, uh, kunt wedden wie er wint. En dat je dan zegt van nou, doe mij allebei maar. Uh, ja, het is, ja, is natuurlijk wel een hele op... positieve levensinstelling, alleen het gok-element maar, gaat er een beetje af. Maar het lijkt me ook dat je dan zo kan manipuleren met alles. Want bijvoorbeeld die NSS-bank, ja. die top, die wist al lang dat, dat de boel een beetje fout zat. Nou, ik weet zeker dat daar mensen hebben gezegd van, uh, nou, uh, ga maar gewoon gokken dat het inderdaad de koersdaling wordt. En dan hebben ze er nog voordeel van. Oh ja, maar dat is. Kijk, dan heb je het over handel met voorkennis. Dat mag niet, hè? Ja, maar dat gebeurt. Ik bedoel, dat kan niet anders. Dat denk ik zou, ik, denk als ik de ik kans ook. had om ja. miljoenen daarmee te verdienen, zou ik meteen doen. Ja. Kijk, maar die kans heb ook. je hebt ook. Je hebt altijd kans om miljoenen te verdienen. Maar je hebt ook kans om ze kwijt te raken dan. Maar dat komt allemaal nog wel uit. Dat, dat, maar dat, dat die kans gecreëerd wordt, dat vind ik gewoon. Uh, uh, voor de economie lijkt me dat uh, sowieso slecht. En, en ook, uh, ja, je hoort ook verhalen over die derivaten. Dan, dan uh, gaan ze bijvoorbeeld investeren in uh, nieuwbouw. En dan gaan ze zichzelf verzekeren dat het ook fout kan gaan. Dus in het casino doe je dat ook. Dan zet je op 16, maar dan ga je ook nog eventjes 13 pakken... bijvoorbeeld om je te verzekeren. Ja, dan, dan, dat zijn allemaal van die kromme dingen. Nou, ik vind in het casino mag alles, maar op de beurs moet je... Daar heb je dat liever niet. Stellen. Goed. Nee, nou... Ik, uh, Jop, dit... ik, ga, ik ga kijken of er iemand met een antwoord komt. Via 0800-1121. Dankjewel. Oké, okay, jij bedankt. Doei. Doeg. Thomas Hoorn, hallo. Goedemiddag Astrid. Goedenacht, zeg het eens. Verdwaalde paradijsvogel. <laughs> nou, dat programma wordt beter bekeken dan ik dacht. Alleen de buurvrouw had het gezien, ja. Uh, Uitzending gemist. Uh, was... ja, maar maar dat ben jij in deze, hè, de paradijsvogel. Ja, ook, ook een <laughs> beetje. <laughs> <laughs> Wat kan ik voor je nou, doen, vogel? Nou Astrid, uh, we zaten laatst bij ons thuis aan de, aan de tafel, we zaten te eten en mijn moeder uh, die mag graag tennis kijken. Ja. En um, nou, die kijkt echt van alles. Die kijkt uh, de US Open, die Australian Open, uh, Dubai Open. Ga zo maar door. Ja. Mijn vraag is, waarom die Open? Oh, ja. als, ik kom, als ik daar kom met mijn uh, houten uh, racket en mijn fitnessboekje uh, en ik zeg... Hoi, ik wil mee want het is open. Nou, dan wijzen ze me de deur uit. Dan is het dus... Dubai Closed. Ja, ja wijzen van. ervan. <laughs> Nee, dat, dat, dat was mijn vraag. Want ja. uh, we gaan er met z'n allen wel een beetje over te discussiëren. Van ja, waarom is het eigenlijk open? Want naar mijn idee is het zo gesloten als de pest als je er niet bij hoort. Bij de tenniswereldje of biljarten of wat dan ook. Open, ik heb geen idee waar dat vandaan komt. Ik zit te denken waar het vandaan kan komen, maar ik weet echt zo weinig van tennis. Nou, het nou, is ook bij andere sporten zie je dat. maar, maar gewoon, ja, dat vroeg ik me even af. Maar dus bij welke open? andere sporten heb je dan een open. Uh, bij um, nou, het snoeken op de Britse televisie zie je dat wel eens. En dan heb je de Welsh Open, de Scottish <lacht> Open. En uh, ga zo maar door. Terwijl, als jij, nou, ja, ook als jij daar komt met je plastic keu... Ja, dan uh, hebben ze ook dus iets van, <lacht> Dan is het weer de Welsh ja, Closed. Ah, ja, ik denk het ook. <lacht> nee, dus vandaar, dat vond ik... Uh, ja. dat, uh, Wat ik me afvraag is waarom jouw moeder de hele dag tennis zit te kijken. Nou, mijn moeder is uh, een fanatieke tennisenaat. Ja. En, uh, nou ja, die mag het graag kijken. Ja. Echt, uh, ja, die, die heeft ook haar favoriete spelers. Die vindt het leuk van die jonge kerel, in korte broekjes, Dat vindt ze helemaal geweldig. <laughs> Als ze kijkt alleen naar de... de mannen. Ja. Ja, ja, ja. Dus ze mag ook heel graag voetbal kijken. Wow. Dus, uh... Ja, dat is, uh, die, die, die vinden we wel mooi. Allemaal met die uh, gespierde kereltjes. En uh, af en toe kreunen ze het rollige. Volgens jou kijken ze dus absoluut niet uh, uh, oh, voor je, de sport. Maar gewoon. Jawel, uh, oh. dat ook hoor. Maar het is het leuke bijkomstigheid. Oké. Okay. Nou, ik, uh, ik ga eens, uh, eens kijken of ik uh, een antwoord kan vragen. Ja, dat is vast iemand die dat weet. Want er wordt een hoop tennis gekeken toch weer in, uh, in Nederland. Iemand die eventjes uh, kan uitleggen waarom al die tennistoernooien open achter hun naam en bestaan. En laten we vooral de snoekenwedstrijden niet vergeten. Nee. Nou, ik, ik ga mijn best doen, Thomas. Thomas is weer weg, dat is fijn van de telefoonverbindingen hier. Ja, Thomas, als je nog luistert, doe de hartelijke groeten aan uh, je moeder. En ik zal op zoek gaan naar een antwoord voor zowel jou als voor haar... over uh, het tennis en ook het snoeker. En natuurlijk ook een antwoord op de vraag van meneer Joop... die ik daarvoor aan de telefoon had over... of we de, het gokken op de beurs op koersdalingen niet gewoon af moeten schaffen. 0800 1121 is het nummer.